Jon van Kamp met het NOS-journaal. Zuid-Afrika heeft voor de komende 14 dagen nieuwe strengere coronamaatregelen afgekondigd. Die zijn volgens president Ramaphosa noodzakelijk om verdere verspreiding van de Delta-variant tegen te gaan. Nog maar ruim 2,5 miljoen van de bijna 60 miljoen Zuid-Afrikanen zijn gevaccineerd. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK Voetbal. In Boedapest verloor Oranje met tien man spelend met 2-0 van Tsjechië. In de tweede helft werd Matthijs de Licht met rood van het veld gestuurd. nadat de VAR had geconstateerd dat hij hens had gemaakt. Er zijn nu acht doden geborgen na het instorten van een appartementengebouw in de buurt van Miami donderdagnacht. Een negende slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. De oorzaak van het instorten van het gebouw wordt onderzocht. In 2018 was al gewaarschuwd dat het gebouw in slechte staat verkeerde. In Saudi-Arabië zijn twee vrouwen vrijgelaten die opkwamen voor meer vrouwenrechten. Samark Badawi en Nassima Al-Sada. Ze werden in 2018 opgepakt. Ze protesteerden onder meer tegen wetten die vrouwen verboden... zelf een paspoort aan te vragen en te reizen... en tegen het verbod voor vrouwen om een auto te besturen. Het reisverbod en het rijverbod zijn inmiddels opgeheven. Voetbalfans mogen toch regenboogvlaggen laten zien in het voetbalstadion in Boedapest. Dat laat de UEFA weten. Er geldt wel een verbod in de fanzone in de Hongaarse hoofdstad. Maar dat was een besluit van de Hongaren, niet van de UEFA. De UEFA schrijft dat de regenboogvlag in lijn is met de regels van de UEFA. De tweede etappe van de Tour de France is geëindigd in een overwinning voor Mathieu van der Poel. Van der Poel versnelde op 1 kilometer van de finish en bleef iedereen voor. Door 10 bonificatieseconden heeft Van der Poel nu ook de gele trui. Het weer tot besluit. De buien verdwijnen nu snel. Vannacht vrijwel overal droog. Het wordt een graad of 17. Morgen van 22 in Zeeland tot 28 graden in Twente. Maar ook dan kans. Weer kans op regen en onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. ...bij Peaceful Radio Show 1444 hier op ZFM. Le Vente, een van onze artiesten van Peaceful Radio... ...die heeft een nieuw album gemaakt, Rituals. Hij is al geruime tijd te beluisteren op het Peaceful Radio internetstation... En uh, dat geldt eigenlijk ook voor het nieuwe album van Kristen Miller. En dat zien we niet veel. Ze heeft een heel album op de, voor cello gemaakt. Met haar cello, laat ik het zo. En het heet dan ook cello journeys. En we beginnen met, het, uh, met de track oktober. Nou ja, dat doet nog wel even. Eerst maar eens even deze zomer, voordat we naar oktober gaan. Maar goed, Kristen die begint haar album cello journeys hiermee. Dan hebben we nog uh, Karunesh. Ja, dat is wel. En we gaan even terug in de tijd natuurlijk met Color of the East. Prachtig album die natuurlijk uh, niks aan kwaliteit inboet. En we eindigen met David Vito Gregoli. Um, die uh, heeft er ook een lang nummer gemaakt. Ik dacht iets van 9 minuten. En um, daar sluiten we mee af. Veel luisterplezier bij peacefulradio.info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 listening to my new album Between Then and Now on Peaceful Radio. Like to visit my group's website you can find it at www.onealternative.com